...klaart op en is het droog. Middagtemperatuur 12 graden. Morgen veel zon en 10 graden. Dit was het.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 een groot hit van Michael Jackson. Dat was uiteraard FM Voor Zandvoort en de regio. En welkom bij uur 2 van Zandvoort uh, op zaterdag. En uiteraard moet SV Zandvoort ook uh, de boel bieten daar. Ja, nou, ik, ik, ik, ik wilde het zeggen, maar waarom zeg jij dat nou? Ja, nee, ik was je voor. Ja, duidelijk ja. Oké, okay, hoe staat het daar uh, Joop? Ja, Rob, het is nog steeds uh, 1-0 voor Zandvoort en uh, de druk vanuit uh, Jong Hercules is wel iets toegenomen, maar niet echt veel. Want Zandvoort voelt nog regelmatig voor het doel van Jong Hercules. En ja, het is uh, maar niet echt kansen creëren, maar dat is ook van de andere kant af niet het geval. Het is een beetje een wedstrijd die uh, heen en weer gaat en niet uh, echt uh, op een hoogstaand niveau. Ik heb niet verwacht natuurlijk van uh, twee ploegen die bij de onderste drie horen, uh, maar uh, laten we hopen dat uh, dit nog zo even blijft. Uh, Zandvoort uh, ondertussen in de verdediging gedrukt, over de rechterkant van het veld komt. De uh, jonge Erkel is er aan. gaat 16 meter gebied in. De nummer 16. Nee, de nummer 8. Nummer niet mag. En zet hem daarvoor. En ja, Joris Smit heel makkelijk gepakt, heel simpel. Gepoort uit de lucht. Heeft de bal. En gaat hem uitgooien. En dat doet hij heel erg ver. Want hij kan over de middenlijn uitgooien. En dat heb ik eigenlijk nog pas één keeper zien doen. En dat was dan uh, de, de Gomez van PSV. Dan wil ik niet uh, Joris Smit vergelijken met Gomez. Maar hij gooit wel net zo ver weg. Zonder het in bal bezit. Billy Visser speelt daar. Probeert daar mol te bereiken. Maurice Mol die wordt dan neergelegd. Nee, volgens de scheidsrechter in ieder geval. En dit is een inworp voor uh, Jong Hercules. Helemaal uh, bijna bij hun achterlijn. En wordt ingegooid naar de keeper. Die mag hem nu in het spel weer gaan brengen. En dat doet hij via de rechterkant van te zien. zien. Kan er eentje daar iemand uh, heel veel meters maken. Krijgt een dieptepaas naar de spits, de centerspits van uh, Jong Herkeles. Nog steeds Herkeles in bezit, bal bezit En daar is het de Jonkeur. Gelukkig, oh nee, Remco, -loos. Remco -loos die daar die bal kan afpakken. En die uh, kan de bal nog steeds niet kwijt. En gaat nu over de zeil. speelt er zelf over de zijl. probeert daar tegen het te raken. Dat dus Zandt kon geen gooien Dat mislukte. Dus Jong Herkeles is weer in balbezit. Dieptepaas, jongkeurig, weggewerkt. Maar niet uh, goed weggewerkt, want het is nog steeds jong Hercules, Hercules dat in balbezit is. En daar gaat die bal via Maurice Moll over de zijlijn en jong Hercules maar gaan gooien. Uiteraard nog steeds in balbezit, maar wel op eigen hels. Ze zijn er helemaal teruggedrongen en proberen er nu wat van te maken. Uh, we gaan een beetje bouwen, een beetje breien, zo zeg maar, buitenspel gevlacht. Niet gefloten, verlochten ze. Ja, nog steeds wel. Inderdaad, uh, Geert verdient met de assistentenarbitur van Zandvoort stak de vlag omhoog. De Arbiter die probeerde nog even te kijken of Zandvoort de voordeel uit haalde, dat is niet het geval. En dat betekent dat Sandvoort een vrij stop mag nemen in het 16 meter gebied. Joris Smit naar uh, John de Keur, Keur naar Billy Visser. Dan zitten we aan de linkerkant van het veld. Visser kan een heleboel meters maken, die heeft heel veel vrijheid, heel veel ruimte. Hij geeft nu een dieptepaas op Maurice Mol, komt niet aan en die wordt teruggekopt... Waardoor uh, Mol nu, uh, uh, Billy Visser in de problemen komt en overtreden moet waken om Johan Herkeles tegen te houden. Johan Herkeles mag nu een vijfst opnemen op de hoogte van de middellijn. We hebben voor te gezien aan de linkerkant van het veld. Is ondertussen genomen, Er wordt weer teruggespeeld. Uh, ja, het, het is breien, breien, breien, want Zandvoort uh, verdedigde staat behoorlijk goed. Zandvoort uh, verdedigt uh, en masse. Uh, probeert daar dan ook uit te komen als het uh, balbezit is. Daar is nu het geval. Uh, Ronald Kalers, Kalers, dieptepaas. Nee, een hele slechte dieptepaas. Die uh, draait helemaal weg. Er staat nog een pittig wat wind eigenlijk. Een beetje schijn op het veld. soms speelt een beetje schuin tegen de wind in. En daardoor kan die bal niet terecht waar hij wilde. Niet bij uh, But Water. Nu is het uh, Jonge Erkwees in balbezit. Dan gaat Remco uh, Rondleden achteraan. Die kan niet de bal te krijgen, uh, krijgen, maar wel Billy Visser. Visser die heeft de balbezit. En speelt daar. Ja, ik heb geen idee waarom hij dat doet. Een hm. trap in het midden. Niet goed gekeken. Goed, we hebben gespeeld. Op dit moment. Even kijken. 39 minuten. Laten we even terug gaan naar de studio. Om straks het einde van hier zelf mee te nemen. Er staat nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Twee platen en dan weer terug bij Joop van Es. Alltime Ice hier van Rita Kulitsch. Oh. DFM view al, al al 20 jaar live in Zandvoort. Let's it. En jij bent erbij. De CEO van Bananarama Jorden, Robert De Niro. Snel over voor het slot van de eerste helft naar Jan Ja, waar ondertussen de 45 e minuut loopt. En uh, Sansford uh, niet echt in een probleem is gekomen. Net nog een uh, blessurebehandeling gehad voor Jong uh, Hercules. Dus het zal misschien nog wel heel even duren voordat de scheidsrechter gaat afsluiten. Ondertussen heb ik wat meer informatie gekregen over Michel Daan. Michel Daan die vorige week een rode kaart heeft gekregen tegen Snapdrop. En uh, ja, die schets mij verbazing. Hij heeft drie wedstrijden gekregen, dat vind ik nogal wat. Maar het blijkt dus zo te zijn dat hij uh, al eerder een rode kaart is gekregen en daardoor nu het zwaarder gestraft wordt. Nu heeft de scheidsrechter afgesloten voor het einde van de eerste helft. Stomfant heeft het niet echt slecht gedaan. Uh, moet wat meer kansen zien te creëren voorin. Uh, en daar moet uh, het water dus inspringen samen met uh, Maurice Mold. Twee hele jonge jongens natuurlijk. Maar uh, voorlopig uh, staan we nog steeds uh, 1-0 voor en uh, dat hebben uh, we wel eens anders gehad met de rust. Graag straks weer voor de tweede helft bij S.W. Handvoort tegen Jong Hercules. Oké okay, Joop, hartstikke bedankt tot zover. En in het begin van de tweede helft dan pikken we de draad weer op. En uh, hopelijk uh, dat ze nou eens een keer drie punten halen. Laten we hopen. Oké, okay, bedankt.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 Vraag, wil je bij me zijn vanavond? Want ik mis je zo vandaag Vroeger zei je, later misschien, maar nu zal ik je nooit meer zien We waren de beste maatjes, je was mijn allergrootste vriend Wees altijd jezelf, heb je mij Zo. So. You We gaan eens kijken of de schuifjes nog steeds poken hier in de studio. Of dat het uh, inmiddels opgelost is. Ja, maar... Johan de TCC en Feel the Love. Mo is uh, gekomen en die heeft even een actiepuntje weggewerkt. Helemaal goed, Mo. Hartelijk dank. Namens ja, de luisteraars ook. Dus we kunnen weer uh, gewoon onze gang gaan. Ja, hij, ja, hij reageert niet meer. <laughs> Helemaal goed. Eh? Geweldig. Hé, hey, ik, ik was net even over die, die kabinet bezig. Hè. Maar uh, ook in de Tweede Kamer in Den Haag... Uh, en, als mensen daar naar willen willen willen... een bezoek te maken aan, het, aan een debat en te kijken... of als toeristisch uitstapje... Moesten het doen tot, of moeten het doen met koffie en andere versnaperingen uit een automaat. Oh. Dat gaat namelijk veranderen. Het parlement begint een koffiecorner. Met verse koffie en bijvoorbeeld tosties. Het was al langer een wens van Kamervoorzitter uh, Gerdy Verbeek om ook de mensen in, die niet zijn uitgenodigd in het parlementsgebouw... gastvrijheid te ontvangen. Het cafetje. Met vermoedelijk schappelijke prijzen. Wordt in het zomerreces van 2011 opgetrokken in de centrale hal. De zogeheten statenpassage. Okay. Dat, is mijn, dat is mijn vraag. Zou je daar mogen roken? Ik heb geen idee. Ik, ik, denk, ik denk het niet. Maar misschien tegen die tijd wel. Je weet het maar nooit. Ja, ja kink is weg. of klink is weg. Oké. Okay. Nou, jij hebt dus binnenkort een baan. Nou, daar ben ik blij om. Geweldig leuke baan trouwens hoor. Daar, nou, lijkt mij. Dat is hartstikke leuk. Toch? Hier is Paul Enka samen met Tom Jans en Suze Lady. Shows me troubles and sorrows. I live through the struggles. Earn my bread for trouble, scuffles. Facing my daily puzzles, maintain my daily hustles. Understand humble in this jungle. No my chances double. Escape house. I spit about a thousand songs. Word of mouth, the word for mouth gold. word of out as if told the renaissance. In me a life, made a new bond. I grew up with a whole bread. I served blends with a few curls. She made me think wise when I was still young. Too long alone, she carried me by and speeds. I scrambled pieces. My puzzle wasn't completed by Jesus. For reasons, <laughs> the most stars certified so the mighty's is. Showed out I'm all about music itself It's like I can't breathe. My inner life squeezed cause I was forced to Spoke to my mirror I'm Some devil bought you, I reminisced there It broke a string attached to my will A sinister fail, To yonder to dare With my emotional square I, I, I must deliver, get it all of the live off Sometimes it works quicker Cause pain you carry all your life Long The high me that's strong So where did I go wrong? I wonder still, that's why I made I this song I got nothing but love in my heart I used to rob but judge, not the accused should be convicted by God. I'm living proof. Put notes to the key to set me free with spirituals. The rituals makes my production complete. It's the message and the poetry. I'm serving, listen closely, finding yourselves hard. mostly beers vibe that control me. I give love to my family. have my back when I was straight to my path. And to those who I did wrong, I regret. Dus de D die je niet zo vaak meer hoort op de radio en vandaar wel zo leuk om een keer te draaien op zaterdagmiddag, is deze. Wie is dit? De postman. Dat wou ik net zeggen. De postman. En de postman, uh, ja, die zijn flink aan het staken natuurlijk, hè. dat heb je al gehoord. Ja, ja, ja, vind gek. Zo. Ik, uh, ik heb er alle begrip voor. Poepo, Hoewel, poepo. Het blijft vervelend natuurlijk. Zeker. Nou, je hoort de Renaissance in ieder geval. Ah, Oké, okay, nou. Hé, hey, ja, ik wilde even voordat je aan de evenementenagenda gaat beginnen. Ja. Even, zo blij ben ik, zo blij. Vertel. We hebben een mannenzender op tv. Je had al die vrouwenzenders, je werd er helemaal mee doodgegooid. Net vijf en uh, noem maar op. Ja. Eindelijk hebben we een mannenzender. RTL7. Oké. Okay. Dat is geweldig, joh. Is geweldig. Ja, ja. We moeten meer voor mannen hebben. Bijvoorbeeld een uh, mannenavond of zo, lijkt me wel leuk. Ja, dat is weer eens wat anders, hè? is dus weer eens wat anders. Uh, ja, maar maar stel je zoiets organiseren, krijg, krijg je thuis altijd Heibel. Ik bedoel, hè, je bent dan altijd, uh, ben je, oh, ben je een beetje kerels op stap, is het weer gezellig geweest, is het weer leuk. En, en de dames dan de wederhelften en de maar thuis zitten. Maar goed, daar kom ik zo ook nog even op. Allereerst, ik zou zeggen, pak even pen en papier, want we gaan even naar de evenementenagenda. En dan gaan we even een paar dingen bekijken die de, komende, de rest van de maand nog te doen staan. Natuurlijk beginnen we vanavond met Big Monty Ammoetsen, het bluesconcert bij Club Notiek. Of het is morgen uh, de 17e, Wel geheim, dan ben ik de tel kwijt. Dat is, is, morgen? is, dat is morgen. Morgen, ja. morgen half negen. Notiek, een heerlijke bluesconcert voor alle bluesliefhebbers. Op 19 oktober een bingo middag, georganiseerd door de ANBO. Zandvoorts Gemeenschapshuis, aanvang half drie. Bingo. Bingo. 21 uh, oktober, klaar voor jassen in het wapen van Zandvoort, aanvang 8 uur. En dan komt hij natuurlijk 21 oktober 2010, vanaf 8 uur, ladies only. In café 4. zie je? Heb je dat ladies only? Weer? Ja. Nou, ik, ik, moeten we het daar wel eens een keer over hebben? Want dan nou, daar gaan we het zeker over hebben. Of wij gaan een, een, een gentleman's only avond organiseren of zo. Maar ook aankomende donderdag trouwens. Waar moeten wij dan heen donderdag aan? Gaan we gewoon daarnaast zitten. Dat pandje is leeg. Dus... Oh, dan gaan we daar zitten. Daar heb ik de sleutel van, dus komt allemaal goed. <gif> Doen <we> dat. <laughs> Café 4, Ladies Night vanaf 8 uur aanstaande donderdag. De 24 e Krim Kamerkoor kerkconcert van Classic Concert in Protestantse Kerk aanvang 3 uur. En 31 uh, oktober jubileumconcert Koor voor Anker bestaat 40 jaar. En dat uh, vieren ze in de krocht en dat begint allemaal om half drie. Tot zover de evenementagenda. Zo dadelijk gaan we weer naar Joop Fris. Tweede helft van de voetbalwedstrijd SV Sanford tegen Jong Hercules uit Beverwijk. Met een stand van 1-0. 1-0, ja we staan voor en dat gaan we natuurlijk zo houden tot aan het eind van de wedstrijd. En nog een paar doelpuntjes erbij, lijkt me ook wel leuk. Nou horen ze dadelijk in ieder geval weer van Joop Fris. Eerst hebben we weer een lekkere plaat voor je klaarstaan uit de jaren 80. Phil Collins tezamen met Philip Bailey. Hier is Easy Lover. Lekkere muziek uit de jaren 80 bij CFM. Veel college's samen met Philip Belly en uh, Easy Lover. Nou, we gaan het hebben over uh, voetbal uiteraard. Eerst even Sandvoort 4 op dit moment, uh, Joop. Die staan met 3-0 voor tegen W.V.H.D.W. 2. Ja, zo. Ja. Dat kan, Dat zal niet de tweede zijn. Dat kan hij dus niet, dat zal het zesde zijn van WVHRDW. Oh, oké, okay, uh, oké. Okay. Nou, dus er staat het... Hij te... heeft tegen de tweede van WVHRDW gespeeld en dan hebben ze met 5-1 verloren. Oké, okay, dus oké, okay, nou. Inzenden. In ieder geval de scorers van uh, Kokkie Verhoeven en Marcel Wauw. Oh, oké, oké, oké. Nog vijf minuten tot aan de rust. Nou, moest ik even doorgeven. Heb <laughs> Jazeker. Goed, we zijn hier nu in de, uh, te kijken in de 55 minuten van de wedstrijd. Zandvoort tegen Jong Hercules, een corner vanaf. De rechterkant genomen door en uh, Die komt bij Remco uh, Ronde terecht. Die is een beetje slordig. Het is dat, dat water heel snel is, want die kan er nu weer de ballen heroveren. Hij speelt daar, probeerde daar, even uh, kijken, zijn stopbelijden te spelen, wordt Pas Lemmens, kan hem oppakken. Lemmens, diepe bal, naar Remco Rondé. Rondé, kan, hem, kan hij hem, kan aannemen? Ja, kan hij hem inderdaad aannemen. Kan je er ook iets mee doen? Nee, wordt tegengehouden, Vijf stop voor Zandvoort. Een beetje of, wat zal het zijn, uh, 10, 15, vanaf een 16 meter gebied van Jong Herkeles. En ik denk dat uh, Butwater die bal gaat nemen. Het, uh, voor vermaand even de speler van Jong Herkeles, want hij was in het over, van, uh, van uh, overtuigd dat hij geen overtreding maakte. Maar dat is uh, net zoals uh, een basketbal die maakt uit de fouten. dat staat dan bij de spel, dat weten wij helemaal. Goed, uh, met water moet die bal wat meer terug gaan leggen. Volgens de schijnt zet een metertje van de achteren toe. En uh, dan mag je nu die bal gaan nemen. De luchtmacht van Zandvoort staat klaar om eventueel een goede bal te proberen tot uh, doelpunt te verheffen. Dan gaat die bal komen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat lijkt echt nergens op. Recht in de handen van de keeper. Nee, van Zandvoort komt maar bij in de buurt. En de keeper die werkt het verkeerd weg. Nou, Remco Loos, Roos naar uh, even kijken, Stijn Stoppel, die raakt de bal kwijt uh, Jong Hercules aan de bal, nu via Stopbelaar over de zijlijn, en Hercules mag op eigen helft gegooien ter hoogte van het 16 meter gebied aan de rechterkant van, van de linkerkant van het stand van het gezien uh, Mol gaat zich proberen daar tussen te werven, dat lukt niet helemaal want die bal gaat de andere kant op en die wordt aangenomen door een speler van Jong Hercules wordt dan gestopt door, uh, even kijken Remy Driehuizen met zijn dus een, een uh, inworp voor uh, Jong Hercules geworden Diepe bal. Dus gelukkig daar uh, even kijken. Uh, Ronald Kalis die ertussen zit. En dan moet uh, daar uh, Jonker die bal heel snel weg gaan trappen over de zijlijn. Want uh, we de gevaar. Wimborg voor Jong Hercules. Wij gezien helemaal aan de andere kant van hetzelfde. Dus het is een beetje moeilijk in de schat te schatten wie het zijn. Maar er gaat in ieder geval een speler van Hercules er vandoor. Gaat 16 meter gebied in. Draait erom. Uh, en, en wordt daar iemand neergelegd. Vijf schot vlak buiten het 16 meter gebied. Voor Jong Hercules, er werd daar iemand uh, bijna neergelegd. Het was inderdaad een uh, ontrechte actie, was niet goed. En de een goede schijnzetter tot nu toe, die, uh, die fluit inderdaad af voor een vrije schop. En het zal niet meer dan een meter, buiten 6 meter gebied zijn dat uh, die bal neergelegd wordt. Nu moet dat naar achteren toe staat nu op afstand, maar het is natuurlijk heel dichtbij. En Joris Smit probeert het helemaal goed op te stellen. En gaat dan nu zich concentreren op de bal die ongetwijfeld gaat komen. Dan komt die bal aan. Die wordt af op de wordt die afgeketst. Maar het blijft de Hercules die in balbezit is. Uh, komt die bal weer voor het doel bij. Ja, Maar dat is een heel simpele bal voor Joris Smit. Goed. We spelen de 58e minuut. Zandvoort staat nog steeds meteen voor. En graag later terug voor er eventueel meer. En straks inderdaad, meer voetbal bij CFM en nog veel meer nieuws. Houd de radio daarvoor aan op Zandvoort op zaterdag. Hè, deze extra lange uitvoering van uh, Kok Robin en The Promise You Mates. Heerlijk nummer. Ja, we gaan uh, naar de bioscoop geen Albert Jan. Oh, ja, Voordat ja. we weer naar voetbal gaan, dus de, we hebben het weer druk. We zijn al weer, ja, de klok van kwart voor vier is ook alweer gepasseerd. Dat bedoel ik. Dan gaan we dus snel naar de filmprogramma van het Circus Zandvoort. En wel het filmprogramma van 14 tot en met 20 oktober. Dagelijks om kwart voor één. Natuurlijk is het weer vakantietijd, hè? dus we kunnen weer met z'n allen en de kinderen gezellig naar de film. De schitterende film Ernst Bobby en het geheim van Monta Rossa. Nou, dat klinkt, al, dat klinkt al heel spannend. Oeh. En uh, hij is er weer. Dagelijks om kwart over twee Sinterklaas en het pakjesmysterie. Ja, dat komt er ook weer aan. 14 november komt hij aan hier in Zandvoort. Oké, okay, daar gaan we ook verslag van doen, hè? Tuurlijk, Helemaal goed. tuurlijk. En dagelijks om vier, vier uur Marmadou. En dat is in Nederlands gesproken. Donderdag tot en met dinsdags om zeven uur Going the Distance. Een prachtige film met Drew Barrymore en Justin Long. Donderdag tot en met dinsdag om negen uur Eat Pray Love met niemand minder dan Julia Roberts in de hoofdrol. En filmclub Simon van Kolom is er weer woensdag om half acht Green Zone. Uh, onder regie van Paul Greengrass met niemand minder dan Matt Damon. Wilt u het hele programma en de informatie nog even nale rustig nalezen? Ga dan naar www.circuszandvoort.nl. En wij gaan even ruig doen en daarna weer naar Joop van Hier is Redbone, Wounded Nieuwe. Ze plaat ook in uh, Colden CFN-paf, Joop. Ja, zeker wel. Ik heb hem alles een keer gedraaid. Hoor. Ja, hij is lekker, hè? Hij is lekker. Ah, ja, ja, ja, ja. Dus, ik ja, uh, zal even voor vieren nog even een kort verslag, Joop. Ja, oké. Okay. Uh, ja, op het aflevering ligt het spel stil voor een basierbehandeling voor een van de spelers van Jong Hercules. Zandvoort heeft de laatste vijf minuten heeft wat meer druk ervaren op het eigen doel. Maar echt heel gevaarlijk zijn. De gasten van Zandvoort niet geweest. Um, sterker nog, uh, Zandvoort had ook nog een redelijke kans. Het is dat we Mol, die bal op een gegeven moment uh, niet kwijt konden. Er was geen aansluiting als hij de bal was geweest. Dan hadden hebben we nog een behoorlijke kans gehad zelfs. Maar goed, het is niet anders geweest. Uh, Zandvoort staat nog steeds op 1 uh, Dus nog steeds op voorsprong. En we, hebben, we spelen nu in de 68e minuut. Dus we hebben nog heel even te gaan. Zandvoort gaat wisselen nu. Uh, er gaat in... Budwater, uh, Julian Mans gaat erin komen voor uh, Butwater. Butwater, een jongen van 17 jaar die uh, eigenlijk toch hierin moet groeien. Want het is een het is aardige voetballer, maar het is veel fysieker dan hij in principe gewend is. van b junioren is de a junioren eigenlijk overgeslagen en is dit jaar bij de selectie getrokken. De selectie van Sandvoort 1 en 2. En Pieter Keur heeft die keuze gemaakt in samenspraak uh, uiteraard met de trainercoach van de a junioren en met uh, Butwater zelf. Goed, Julian Mans staat nu in de spits. Ook een hele jonge knul in principe. Ook pas uh, eerstejaars senior geloof ik. Of misschien zelfs de laatstejaars a-junior, Dat weet ik niet precies. Maar ook nog een hele jonge knul. Uh, ja, het is niet anders. Het heeft uh, op dit moment geen uh, ervaren mensen genoeg. Uh, zijn er zijn een heleboel geblesseerd. Dat weten we ondertussen. Uh, maar uh, het is niet anders. We moeten er niet mee doen. Laten we hopen dat deze ene stand uh, nog tot een einde kan blijven staan. Misschien zelfs we nog wel twee dan worden. Zover is het nog niet. Uh, na het kortje van vier uur komen we bij je terug voor de rest van deze wedstrijd. En uiteraard, inderdaad, zometeen het derde en laatste uur van dit programma, Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo. Ik kan dat je me nu nodig hebt. Like a flower reaching for the sunlight. Like a flame in the darkest night. I'm there. Now you're falling and you won't get up. Can't see that it'll all be right. Can't stand another one way fight. I'm there.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 De PVV zal een motie daarover indienen in het debat over de regeringsverklaring, later deze maand. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten en Hilner is geboren in Zweden. Ze heeft naast de Nederlandse de Zweedse nationaliteit. Wilders noemt dat ongewenst. Ook zegt hij dat hij niet is geïnformeerd over het dubbele paspoort van de staatssecretaris.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 Maar over geweld tegen moskeeën of meisjes met hoofddoekjes hoor je vrijwel nooit een politicus, zegt kan.